Volgens de schoonzoon was het een veelbelovend middel. Hij zegt dat borst zich altijd inzette voor kankerpatiënten... en hij vindt de herintroductie van aclarubicine... een mooie manier om haar te eren. Er was vannacht geen luchtverkeer boven België... omdat er te weinig luchtverkeersleiders waren. Doordat er op het laatste moment veel ziekmeldingen waren... konden de nachtdiensten niet worden ingevuld. Tot zes uur konden er geen vliegtuigen landen of vertrekken. Vooral het vrachtverkeer werd getroffen. Tien tot vijftien vluchten bleven aan de grond staan... Inkomende vrachtvliegen moesten uitwijken naar luchthavens in het buitenland. In Oosterleek, in Noord-Holland, is een auto het Markenmeer ingereden. De chauffeur is daarbij om het leven gekomen. De auto werd gevonden door bekenden van de bestuurder. Zij gingen naar hem op zoek nadat ze enige tijd niets van hem hadden gehoord. Dat schrijft de regionale omroep NH Nieuws. Hulp voor de man mocht niet meer baten. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeval.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 Wat ga je doen om een drankje soda pop hier? opeens weer voor je stond? Wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond? hier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 zfmzandvoort.nl review shine bright like a diamond so shine